Everybody's gonna pray on the very last day When they hear that bell Ringing the world away Everybody's gonna pray to the hammers on the judgment day Well, you can sing about the great King David And you can preach about the rhythm of Saul But the judgment falls on all mankind When the trumpet sounds the call name. Stand. his words will be heated in all the land Men shall know and men shall see We all are brothers and we all are free Mankind was made of clay Each of us in the very same way The very last day is het in ieder geval vandaag voor Jozef Ratzinger als paus Benedictus XVI. Want aan het eind van de middag dan zal hij met een helikopter naar uh, het buitenverblijf vertrekken en dan is die pauze af. The very last day, je hoorde de hollies uit de jaren 60. Welkom, dit is het laatste uur, de nacht ging het anders. Bij de vader Bradley 1, goedemorgen, kan ik onderhand uh, zeggen, want uh, ja, zo... We gaan weer een beetje de kant op dat het langzamerhand licht begint te worden. Hoewel het is nu nog pikken donker. Maar je, je merkt het inderdaad. Dat de dagen langer worden. Je merkt het aan het eind van de, de middag. Zo'n half zeven is het nog een beetje dicht. En, uh, je, en s ochtends merk je het ook. Dat je ineens bij s ochtends wakker wordt. En hé, hey, <laughs> het is licht. Dat dus. Goed, in ieder geval, uh, ik heb nog die cd van Daniel Lohuus weg uh, te geven. Daar ga ik nog een trek van draaien van dat album em Ame Nee, niet Amerikanen, nee, Ericana. Zo was de titel. En vorige week heb ik daar een vraag over gesteld. Uh, of niet zozeer een vraag, ik heb een, uh, iets anders gesteld van of jullie me wilden vertellen wat je op dat moment deed toen ik de vraag stelde. Nou, daar heb ik een aantal uh, leuke mails op gekregen die ik uh, dadelijk ga behandelen. Uh, er zijn de, de drie Franse plaatjes, zoals gebruikelijk. En er zijn nog een paar uh, interessante televisietips van datgene wat er uh, vandaag en in het weekend op de televisie te zien is. Goed, ik had er al even over de pauze die vertrekt. Daar maar even een paar plaatjes die in de teken staan van afscheid. Zoals deze bijvoorbeeld. Uit de jaren zes, de Alicent. Goodbye, goodbye farewell, I'm not sure what to do. So long, so long, au revoir, au revoir. it's hard, but I'll pull through. Are you sure you want me sorry comes tomorrow? You won't want me back again to hold you tightly. Now, are you sure it's not your foolish heart that you won't grieve if we're to be your part? Time moves by, we'll grow lonely You and I dreaming of each other And we'll cry Goodbye, Goodbye. Goodbye. Farewell. farewell I'm not sure what to do So long, so long. Au, revoir. au revoir It's hard, but I'll go through Are you sure you won't be sorry Comes tomorrow You won't want me back again To hold you tight.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 think now. Are you sure? Are you sure? You won't be sorry to comes tomorrow. You won't want me back again to hold you tightly Look. En dat is een van de nummers te vinden op het album The Nightfly. Het was trouwens de eerste LP die compleet digitaal werd opgenomen. Daar kwam geen band en geen tape aan te pas bij de opname van het album The Nightfly... waarin Donald F. in de hoofdrol had... Hij zang het nummer, hij componeerde het ook... maar hij liet zich wel bijstaan door een aantal... vertreffelijke muzikanten in dit nummer. Onder andere Jeff Bacala op de drums... Valerie Simpson, achtergrond achtergrondzang Marcus Miller-Bass... Larry Carlton op uh, de gitaar... en op akoestische gitaar Steve Kahn. Ja, zo kan ik ook wel een album maken. En uh, voor Donald Fagan met The Goodbye Look... hoorde je dan een uh, liedje uit 1961. De tweede positie haalde het in de finale. de Allisons en Are You Sure. Nog één afscheidsplaat...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 A nice little keep you secret has been hell where strangers meeting for the first time okay just smile and say hello Ja, hoe je het ook of keer. Het is toch een bijzonder moment wat er vanmiddag gaat gebeuren: dat een paus zijn ambt neerlegt. En uh, dat, dat na zes eeuwen sinds dat het is, die nog nooit uh, gebeurt. En bovendien voor het eerst dat hij ook met een uh, helikopter dan, uh, het Vaticaan verlaat. Benedictus, dus safe. Hello and wave goodbye. Wat gebeurde er vandaag, 28 februari, in de geschiedenis? 111 jaar geleden, in 1912 dus, uh, maakte ene Albert Berry boven de Amerikaanse staat Missouri de eerste parachietsprong uit een vliegtuig. En vandaag is het precies 27 jaar geleden dat de... De Zweedse president Olaf Palmer werd vermoord. Hij was uh, die avond met zijn uh, vrouw naar de bioscoop gegaan... en hij uh, maakte nauwelijks of nooit gebruik van uh, lijfwachten. Bij het uh, verlaten van de bioscoop liep hij nog door de binnenstad van Oslo... en werd daar uh, vermoord. Palmer was een controversieel uh, politicus. Hij had onder andere zware kritiek op de Verenigde Staten... vanwege de Vietnamoorlog... En ook streed hij tegen de aanwas van nucleaire wapens. Hij had uh, kritiek op de apartheid in Zuid-Amerika. en de, financiële, de, de, de kritiek op de apartheid in Zuid-Afrika natuurlijk. En de financiële malaise in uh, dat werelddeel. En om te laten zien dat hij welwillend stond tegenover iedereen... ging hij ook het debat aan met Fidel Castro... waar ze in Amerika ook niet uh, al te blij mee waren... Olaf Palme dus uh, vermoord, 27 jaar geleden. En wie meer over uh, deze sociaal-democraat wil weten... die raad ik aan vanavond te kijken om 12 uur naar VPRO-import... dan een anderhalf uur durend uh, document over uh, Olaf Palme, de premier... die vandaag precies 27 jaar geleden werd vermoord. Is het toch weer fijn? Zei ze zei over de koffie hen. Ik pakte de beschutten en de zelfgemaakte bramsje. Hmm, was het maar voor. Buten zong een vogel die een aria van Mozart. Ze pakt mij bij de hand en zie zo mooi en met nog nooit hard. Hmm, was het maar voor. Was het maar voor. Waar is het maar voor? Mm -hmm. Dan waar is het klaar. Mm -hmm. Waar is het maar voor? De kranten vol goed neus, de mail vol met gelukwensen. De tickets slinken, die ons naar de sessie brengen. Mm -hmm. Waar is het maar voor? terug een nachtmerrie, geen tweederangs gevoel, geen Ging modderwater in de kop, alleen maar stuiters in de knikkebuil. Mm, was het maar warm? Was het maar warm? Mm, was het maar warm? Mm, dan was het kloof. Mm, was het maar warm? Was het maar warm? Is zo mooi, regende Sahara en op de Noordpool is het niet door, Was het maar wat, hmm, was het maar wat, was het maar wat? Die zei toen alles nog zo stiekem mus. En alles nog zo moeilijk leek. Maar het was wel ergens goed voor deus. Mm, was het maar woon. Vanavond is dus om 12 uur op Nederland 2 die documentaire over de Zweedse premier Olaf Palmer. in het programma VPRO Import. Je wordt als eerste. De stem van Daniel Lohuus, een liedje van het album 'Iricana Liefzeer. Dat is de titel daarvan. En vorige week toen had ik een extra album ter beschikking. Nu konden jullie winnen. En de vraag was, van, wat doe je op dit moment? En dan ging uiteindelijk alles in. En... Grote grabbelton. nou ik heb inderdaad alle mailtjes uitgeprint en in een grote ton gestopt en er één uitgehaald. Wie dan de gelukkige winnaar is, dat laat ik je zo nog wel even weten. Maar wat doen mensen zo uh, midden in de nacht uh, om dit tijdstip? Nou, bijvoorbeeld Jan Michielsen, die lag op dat moment even wat wakker. En uh, nou ja, wat doe je als je wakker wordt? Dan zet je even de radio aan. En toen hoorde hij uh, leuke liedjes, onder andere... Dan is er ook een uh, schilderijenrestaurator, Jan Diepraam. En die, uh, die werkt voornamelijk in de nacht. <laughs> heel rustig inderdaad. En het is vooral uh, wat hij heel aangenaam vindt... dat er uh, veel muziek wordt uitgezonden in de nacht... en dat er niet uh, constant uh, gesprekken te horen zijn. Dat heb je inderdaad ook. En dan is er nog een uh, vrachtwagenchauffeur. Hij reed terug van uh, Enschede naar Zwolle. <laughs> en die had was op dat moment ook naar uh, de radio aan het luisteren. Robin Pater was dat. Sandra hier deeveleel iets bijzonders. Die heeft een, uh, een raar fobietje. Die kan namelijk uh, s'nachts volkomen in paniek raken als er brandweersirenes zijn. En uh, dat gebeurde vorige week. En toen, om weer even bij te komen, zetten ze de radio aan... En kwamen we helemaal bij, bij het beluisteren naar de muziek van Daniel Lohues. En dan, wie heeft uiteindelijk gewonnen? Dat is Alfred Hanenburg. Hij is woonachtig in Velp, Gelderland. En maakt om privéomstandigheden wat uh, rumoerige nachten door, onrustige nachten, omdat hij zijn oude moeder uh, moet verzorgen. Nou, hij krijgt in ieder geval het idee van. Daniel Huis toegestuurd, de studie met als titel Erikana. Dit is een nacht in Nederlanders te verder op Radio 1. En zoals gebruikelijk rond dit tijdstip, tijd voor drie liederen gezongen in de Franse taal. Die je gaat uh, luisteren naar uh, achterin volgens Alain Bairriere. Dan is er Corneille, dat is een uh, nieuwe artiest, populair in Frankrijk op dit moment. En uh, Michel Fugin, die kennen we ook uh, van jaren geleden alweer. Maar eerst uh, iemand die ook jaren geleden een hit had met Mavie. Hier is Alain Barrière. Wat of le corps. danses qui songe tu ami non ni amant étranger non plus quand tu danses quand tu danses et qu'elle après cette apartement Ja. Contre une seule de nos minutes. Nee, mmh, mmh, mmh. n'être plus rien. Après tant, c'est pas juste. Quand tu danses, y songes-tu? accompagné je pars seul et je vais à pied pour me cacher je vais chercher et trouver oh oh oh un coin de forêt vierge sans flic et sans concierge et quelquefois le soir j'irai retrouver Des lianes jouant à chat perché. Liberté. Je rends mon tablier. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, venez chez moi et videz mes placards. Je n'emporte que ma guitare. Je rends mon tablier, je rends ma carte grisée, mes papiers. Ne me demandez plus au téléphone. Je ne serai là pour personne. Michel Fugain. Dus een keer een keer iets anders dan uh, Ringeding of Le Printemps. Om ze wat op te noemen. Je hoort een wat minder, bekende nummer, bekende, minder bekend nummer van uh, Michel Figuin Jérôme Montablier uit 1970 daarvoor. En dat is dan actueel. Zanger Corneille met Contudance. En Alain Barrière die zong dan weer in de jaren 60 hit Ma vie". Acht minuten over half zes hier bij de vader op radio 1 over een. Uh, Half uurtje, dan is het weer zover het Radio 1-journaal. Tot half tien op deze zender met Lara Rens en Marcel Oosten. Met vandaag in ieder geval aandacht voor de laatste dag van de paus. tussen de 16e. En verder ook aandacht voor... Ze zijn al eerder aangekondigd, maar dan komen ze er ook aan. De CPB-cijfers. En er is nieuws met betrekking tot voetballer Dennis Bergkamp. Jawel. Meer daarover straks, dus tussen 6,5 en 10 in het Radio 1-journaal... met Larence en Marcel Ooster De verjaardagen, maar allereerst een hele bijzondere. In 1954 werd hij geboren, dus hij wordt vandaag 59 jaar. Ik heb op het hoogtepunt van mijn midlife... Uh, ja, drie jaar geleden, ja, ik moet even snel uitleggen... mijn midlife sloot haarscherp aan aan mijn puberteit. Drie jaar geleden was mijn pubertijd echt klaar. En toen begon mijn midlife en... Uh, en toen heb ik een, een, een, een cabrio gekocht, heb Ik een 40 jaar oude MG heb ik gekocht. En die noemen we Annie, Annie MG. <lacht> en als het nou mooi weer is, als het mooi weer is, dan rij ik altijd Annie even de garage uit. En dan, dan ga ik altijd iets heel kinderachtigs doen, dan ga ik altijd kakkers pesten. Dat vind ik geestig zelf.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 Koffie, dat is bostaal voor neuken. Ik zei, meen je dit nou? Ja. Koffie, dat is bostaal voor neuken. Wist u dat niet, meneer Van Drek? Ik zei, nee, dat wist ik niet. Nee. Maar ik snap u wel, potje koffie. En bij homo's is het koffie verkeerd, ofzo? Ja. Joep van der Hek, zoals je misschien de afgelopen zaterdag hebt gezien... bij de vader op Nederland een, want toen werd zijn programma... Omdat de nacht uitgezonden. En dit was een sketch uit dat programma onder de titel Cabrio. Joep van der Hek, vandaag wordt hij 59 jaar oud. Dan iemand die niet meer onder ons is. 71 jaar geleden toen werd hij geboren. Brian Jones van de Rolling Stones. En dan denk je van, nou, dan gaat die Koeners iets van de Stones draaien... Nee, ik ga iets van de Beatles draaien. Ja. Heel bijzonder, want je hoort Brian Jones hier op de Hobo spelen. Thank mm -hmm. you. Ja, je hem op de hobo en uh, als fans, uh, de fans van de Beatles en de Stones, die gunden elkaar het licht niet in de ogen. Maar de muzikanten zelf die uh, waren uitermate bevriend met elkaar en die gingen zelfs elkaar helpen bij plaatopnames. Ook Brian Jones, die uh, de Beatles terzijde stond in Baby uh, Richman en je hoorde Brian Jones hier op de hobo. Nummer Baby Joe richman dat misschien steeds als uh, achterkant van de 45-tourenplaats van uh, All You Need is Love. Het een verjaardag van iemand die niet meer onder ons is. Uh, het is 1943, 28 januari 1943, dat uh, Hans Dijkstal werd geboren. Politicus uh, vooraanstaand, politicus van uh, de VVD... een tijd lang ook nog even fractievoorzitter geweest... ten tijde van uh, Wim Fortuyn in die periode. En hij overleed in 2010. De volgende man die wordt 97 jaar oud... Sven Atmussen. At Sven Atmussen, een Deen is het, violist, maar hij kon ook af en toe zingen. En hij is vooral bekend geworden door deze ook alweer een tune van toen. <tied> La ba da da da da da da da da da We waren een tune van toen uit zeezender verleden van Radio Veronica. Hoorde je dan at the Georgia Camp Meeting van de Sweet En En destijds was het de herkenningsmiddel van het ochtendprogramma van Tineke de Nooi. Koffietijd heette dat programma. En erin raar ze leuke platen. Dat kan ik me nog heel laat herinneren. Tegenwoordig is de presentatrice te horen bij Radio 5 Nostalgie. Ja, in de middaguren tussen vier en zes. Maar wie hoorden we? Want daar ging het uiteindelijk om. Je hoorde de Sweet Danes. Dat was een gezelschap dat bestond uit uh, Ulrik Neumann. Die is in 1994 overleden op 75-jarige leeftijd. En zangeres Alice Babs. Die leeft nog steeds. En die is van 26 januari 1924. Maar je hoorde ook het vioolspel. Heel eventjes het vioolspel van Sven Atmoesen. En die Sven. Uh, Asmussen, laat ik het goed uitspreken. Asmussen, die wordt dus vandaag 97 jaar oud. Nou, die nummers van de Sweet die die nogal kort duren... dan had ik zoiets van, nou, dan laat ik er nog maar eentje horen... van die Sweet En zo klonken ze dan. De Sweet Deens. In 1960 toen werd dit allemaal uitgebracht. En uh, nou ja, wat ik al zei. De nummers waren vrij kort. Vandaar dat ik er twee heb uitgezocht. Maar ik heb dus bij de voorbereiding van dit programma een hele CD afgeluisterd. En dan word je wel een beetje turulus van, uh, van de manier waarop ze zingen. Uh, zonder woorden en zo. Met dat ja. papa Nou, als dat een half uur gaat dan. Uh, dan word je er behoorlijk duurder van. Maar in ieder geval zo, twee nummers, dat is best leuk om te horen. En zeker gezien het feit dat de violist Sven Asmoessen vandaag 97 jaar oud wordt. En er is nog iets leuks op de televisie verder komend weekend. Ja, er is op Nederland 3 weer een muziekdocumentaire. Jawel, en dat is deze keer... De hoe die centraal staat. Die maakte namelijk in uh, de jaren zeventig het album Quadrufinia. En vanaf 95 van op Nederland 3 kan je op zaterdagavond kijken van hoe dat album tot stand kwam. Inmiddels is uh, van dat album ook een CD-versie verschenen. En daarna ook nog eens een, keer een bijzondere cd-versie met uh, demotapes. Uh, want Pete Townsend, die maakte een aantal opnamen... voordat of de officiële opnamen begonnen met uh, de zang van Roger Daltrey. Pete Townsend die verantwoordelijk was voor de muziek. En op die demo-CD staan ook een paar nummers... die de officiële LP nooit gehaald hebben. Ik laat je nu luisteren naar uh, Pete Townsend met het nummer You Came Back... wat dus uh, oorspronkelijk bestemd was voor de LP Quadrofine, maar uiteindelijk niet gehaald heeft... Mystery Je hoorde de stem van Pete Townsend van die demos... die gemaakt werden voor de LP Qua Dufino, maar die het album uiteindelijk niet gehaald hebben. Meer van dat album dus. 5 en negen Nederland, 3 zaterdagavond. Hoe kwam die LP tot stand? En ik eindig het programma zoals ik begon. Met Dusty Springfield... Field, I'll try anything. We deze nacht ging anders met uh, Another Night. En nu dan I'll try anything. En wat ik toen ook heb gezegd aan het begin van de nacht. Als je de mogelijkheid hebt om BBC 4 te ontvangen... kijk dan in ieder geval uh, morgenavond vanaf 10 uur naar die zender. Want dan kan je twee uur lang, nou zelfs twee, drie uur lang... kijken naar uh, een heleboel dus die documentaire... Optredend, et cetera, et cetera. Dit was trouwens De Nacht Ging het Anders Bij de Vader op Radio 1. Volgende week een nieuwe aflevering. En dadelijk na het nieuws van Zessen, dan zijn Lara Renze en Marcel Ooster er met het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week dus.